Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar En jij, en beleeft, jij het. beleeft het ZFM in 2010 Al 20 jaar live En met, met nu u de Watertoren I was waiting for so long For a miracle to come Everyone told me to be strong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 I took your breath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 Why I'm easy. Chao.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 Film. Easy. Bye, bye, bye. I'm no. Weem Rio al, al, al 20 jaar live in Zandvoort. Let's go. En jij bent erbij.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 One night She's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 De momenti fra di non, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Dat ik that I just can't stop thinking of you No I just can't pretend dat the time that we spent could die I want feel it again all the love we felt then ti di De del pensando a te que... oh yeah